Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het hoofdkwartier van de Russische zwarte zeevloot op de Krim was vanochtend opnieuw doelwit van een droneaanval. Op sociale media staan beelden van een drone die over de havenstad Sebastopol vliegt en dat hij met lichte wapens wordt beschoten. De drone vloog uiteindelijk door het dak van het hoofdkwartier, er dus zou niemand gewond zijn geraakt. De beloning van bestuursvoorzitters is vorig jaar fors gestegen... blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant. Hun inkomen steeg met 32 tot gemiddeld 2,8 miljoen euro...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 De overheidsfinanciën in Griekenland staan niet langer onder streng toezicht van Brussel. Na twaalf jaar is er vandaag een einde aangekomen. Volgens de Europese Commissie kan Athene het nu zelf af. Griekenland werd vanwege de economische crisis jarenlang door Europa en het IMF financieel op de been gehouden. Afspraak was dat de Grieken de economie flink zouden hervormen en dat er streng werd gecontroleerd. De Griekse economie is nog altijd fors kleiner dan voor de crisis. In het onderzoek naar de verdwijning van 43 studenten in Mexico is een oud-hoofdaanklager gearresteerd. Hij zou het onderzoek naar de verdwijning hebben tegengewerkt. De studenten verdwenen in september 2014 in de stad Iguala. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Van maar drie slachtoffers zijn stoffelijke resten gevonden. Gisteren verscheen een onderzoeksrapport over de verdwijning waarna de oud-hoofdaanklager werd opgepakt.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Het zomerheers. Dit is de zomer van ZFM met nu Oud Zandvoort. En dan is Maar mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast het deelt met brede sfeer, haar op omhoog. Maar potteren roept ze geel, de zee zit ze in mijn oog, we gaan naar zand.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 Nel brandt van de melkhandel. Brandmelksleider moet ik eigenlijk zeggen. En ze wordt geïnterviewd door Ankie Jouwster-Brookmeijer. En dit belooft weer een heel, heel interessant programma te worden. Ik wens u veel plezier. Het woord is aan Ankie.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 Mijn moeder was een echte zandvoortse. En dat zal ik al vertellen. Ja, ja, ga je gang. En mijn vader komt eigenlijk van de uh, Haarlemmermeer. Dat was, hij woonde aan de ringvaart op de Bennebroekerdijk. En zijn vader had een, een paar koeien, zeg maar. Dat was een klein keuterboertje. Mijn vader was een echte handelsgeest, had hij. Die. die ging dus uh, later, of toen, niet later, toen hij in jaar 17, 18 was...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 Zullen we even naar een muziekje gaan? Uh... Heel fijn. Amsterdam wordt erkruist door vele straten en planen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereid heb. Dat de cabine van een Melkar, ja een Melkarretje, bijna 25 jaar mijn huis is geweest.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 Verleden week reed ik weer langs de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een sprinter nieuwe elektronische melker. Een tendermasser, hartstikke mooi ding. En een vriendelijk gerinkel rondbezuinend. Toen hij voor me reed, kreeg ik helemaal een brok in mijn keel. En de draden sprong in mijn broek. Want achter op die mooie melker stond te lezen, met melk, meer man. Kreeg nou wat? Dacht ik toch. Ik geef het meer gas en ik bleef achter hem rijden. Maar het eerst volgen de koffie zetten hij het kar aan de kant. Drie plaats had hij nodig. En ik de man erachter. Vlak erachter. We de er tegenop. En toen we binnenkwamen, bood ik hem een kop koffie en een nasiball aan. En we raakten aan de praat. Hoe kom jij uh, aan die naam met melk Meermans op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij.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 zorgen de fles in een machtige rinkel in de straat. En we zien allebei de letters op onze karren. Waar wij de betekenis zo goed van kennen. Met melk meer mans. maar een glaasje melksteen. Moet jij ook nog melkbonus? Vijf glaasjes. Ah lekker. En uh, doe er een balletje bij. Niet zo zoud als vorige week hoor. Hij is niet te vreten. Ja ja. Zeg uh, Als we het op hebben we maar even de wagen. in hè? moet je nou naar de wc Oké, okay, kom op dan. Stee de massa, ja. hè? Nou Jan, dat was wel een zeer toepasselijk lied. Ja, dat is dingetje. Ja. Met, met melk meer mans. Ja. Nou Nel, mooier kan het nee, niet. Nee, heel toepasselijk. Die weet toch altijd wel weer een mooi nummer uh, uit te zoeken. Nou, uh, goedemiddag uh, dames en heren luisteraars. Tegenover mij zit Nel Brandt. Getrouwd met zijn stommelaar. En zij vertelt over haar vader. Hoe die in Zandvoort gekomen is. Eerste winkeltje in de Jan Steenstraat. We zijn nu aangekomen nadat hij getrouwd is. Met haar moeder, een echte Zandvoortse. Wat was jouw moeders meisjesnaam? Ron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 Dus daar kwam ze morgens ook om vier of vijf uur de ja? melkwagen. Oh, acht is... je ja. Maar als het later ben gewend. In het begin uh, was dat echt. Uh... Dat weet je dus nog. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, dan gaan we even naar een muziekje luisteren. Benieuwd dat koor nou weer op een geeft.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 Strakkoe, aboe, aboe, aboe, Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het tuivenplatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe, louikense canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanité.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 want toen hadden we ook nog geen koelkasten op het strand en die stak mijn vader een paar vingers omhoog ik snap nog niet hoe hij dat kon zien hoeveel hij moest hebben twee, drie staven en dan kwam die man met zo'n jute en dan konden wij het kapot prikken en dan gingen daar de flesjes in of de melk en de yoghurt in de strandend ja, dat weet ik dus ook nog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 Um, kool had je. Oh, even denken hoor. Jij weet ook nog een paar. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, wat vlak bij ons in de Halterstraat zat. Koper? Was, ja, koper. koper? Dat, zit hier, uh, vlak, uh, ja? dat zat hier vlakbij, uh, bij het museum. Om de hoek, ja. Dat lage winkeltje. En uh, Van der Meij in de oost nou, Die hadden we al gehad, geloof ik. Ja. En uh, Kranenburg in de Halterstraat, want die zat vlakbij ons, naast uh, Vreeburg nog... Uh, ja, had hij niet zo'n prachtige glazen bokaal in de ja. etalage daar met eieren erin? Ja, precies. Dat vond ik altijd zo mooi. Ja, en van die koperen uh, dingen ik kan, kan het. Ik, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja.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 uh, we zijn al een eind gevorderd, want we zijn al bij de sanering uh, van 1960 Als je dat de, melk. Uh, de mensen, <laughs> de, de, de bakkers en de ja, bakkers uh, de, weet ik dus niet. Ja, maar, maar dat, dat, dat geloof het ook, denk je wel. Maar dat ook in wel. In ieder geval de, melk, ja, de melk. Slijters, hè, ja, ja. dat die een eigen wijk kregen toegewezen.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 Op het strand. Strand, hè? Op het strand. Met zo'n tafeltje. Ene hand een blad Precies. met de koffie, en het andere hand eh, het tafeltje. Ja, en dan moet je de kuilen ontwijken, natuurlijk. <laughs> en het was wel eens ontzettend heet zand. <clears throat> en dan zaten alle mensen bij het water. Dus dan vloog je. Want je voeten brandden bijna, hè. Dus dan vloog je hoofd naar de zee met je blad en je tafeltje.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 En Pieter, jij hebt nog wel één minuutje om nog iets gezelliger te zeggen. Nou, nog doen. maar een paar seconden. En alleen maar om Mel te bedanken dat ze hier in ons midden was. Ankje bedankt voor het interview. Jan, jij bedankt. Uh, volgende week zijn we er weer met Ed Fronsen. Wij we wensen u een fijn weekend toe.